Dankzij een investering van 1,6 miljard... grotendeels betaald door de Europese Unie... kunnen ze nu volledig over. Dat gebeurt met een nieuwe verbinding via Polen... en met onderzeese stroomkabels... die de Baltische Staten verbinden met Zweden en Finland. In Slowakije zijn tienduizenden mensen de straat op gegaan om te protesteren tegen de anti-EU-koers van de regering. Het was de derde massale demonstratie in korte tijd... Demonstranten zijn het niet eens met de pro-Russische koers van premier Fico. Zijn recente ontmoeting met president Poetin leidde tot verontwaardiging in Slowakije. Er wordt Fico een gebrek aan solidariteit met Oekraïne verweten. Het buurland krijgt geen wapens meer van Slowakije. De demonstranten zijn ook bang dat hun land uit de NAVO en de EU stapt. In meerdere Slovaakse steden waren mensen op de been. Volgens de politie verliepen de protesten vreedzaam en veilig.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 Autobedrijf Zandvoort, de vertrouwde specialist voor Zandvoort en omgeving. Autobedrijf Zandvoort, ook groent op zaterdag. Oh zin in Zandvoort, Zandvoort yeah. is zin in ZFM. ZFM. Met nu, Toebak leeft. Toebak leeft, niemand zit er op te wachten. En wat zijn dit voor types? Zeker, nou die besteer. heel veel lawaai maken lijkt het dan weer. Goed, toebak leeft op de radio, fijne toestellen. Pas aan, even naar 8 uur. Het is nog een beetje grijsachtig buiten, maar het wordt wel steeds sneller weer licht. Oh, en het blijft langer licht en daar zijn we toch al blij om. En ik ben afgelopen week ook, ja, eindelijk is het gewoon duidelijk wat er met de Palestijnen moet gebeuren natuurlijk. Ja, het strand om... hè, heel mooie stroom. Ja, het wordt een mooi land. Ik had al gekeken of ik een vakantie daar naartoe kan boeken. En op zichzelf. Ik denk dat hij zelf, um, die Trump, wat dingen heeft gelezen. Ik heb ooit eens een boek gelezen over een man. Ik weet helemaal niet zijn naam meer. Uh, die ging ook kijken waar hij met een bepaalde soort doelgroep uh, naartoe moest. Die heeft ook gekeken op verschillende plekken. Ook in het oosten had hij gekeken. In het westen had hij gekeken. Waar kan ik die hele groep naartoe brengen? <laughs> nou, Trump heeft toen ook gedacht. Hey, dat is een goed idee van uh, Adolf heet hij. Adolf Eigenman. Die oh. was het, ja. Die halve Jood. Die had toen ook gekeken: waar kan ik die joden allemaal Daar ging het over ja, de joden. Om te kijken waar ik die naartoe kan verkassen. En, nou, dat was een goede inspiratiebron voor Trump. En die denken: nou ja, ik ga het de geschiedenis geheel veranderen. Ik ga het gewoon anders interpreteren. En dat is hier nu mee bezig. Dus dat ben ik ook opgelost. En is is ook maar duidelijk wat er moet gebeuren. En ja, gaat gaat al die het met treinen gebeuren? Gaat het met treinen gebeuren? Of is dit weer antisemitisme waar nee, ik aan het verkondigen gewoon, ben? Gewoon met de, de voet per uh, wandelen. Ja? Oké, okay, wandelend. Ja, precies. nou goed, ik mijn schoonzoon die zijn opa is op die manier verplaatst uit de uit Palestinië, zoals hij zelf nog steeds roept, ja. naar Syrië. Dus uh, ze, ze hebben wel ervaring ermee, hoor. Dus, okay. is, ze hebben natuurlijk in de Gazastrook al zoveel meters afgelegen. Naar links, naar rechts, ik ga daar uh, bommen gooien. Oh, dan gaan we weer daar naartoe. Ja. Uh, krijgen we nu bericht, uh, we moeten daar naartoe lopen, want dan gaat daar bommen gooien. Natuurlijk, ze zijn gewend om te lopen. Dus dat is, uh, ik vond dat wel echt verhelderend de afgelopen week. Die decreten, die decreten die, ja. de die je dan weer uitspreken. Dat ja. is een hele mooie karakteristieke handtekening, hè. Dat is gewoon echt een heel aanvintje vol zo, hè? Kras, kras, kras, kras, kras. En dan gooit hij die veelstift ook nog in het publiek in, of niet, Trump? Ja, ja die uh, soort kroontjespen. Ja? Is dat, uh, die, uh, iedereen mag er eentje hebben. Oké, okay, ja, ik vind het uh, wel wel heel grappig. Het is gewoon echt een heel groot kind in. Uh... In een snoepwinkel of zo. Ja. En ik ben, de, ook, I'm, I'm ruling the world. Ik mag ja. alles meedoen. En Iedereen is nu in uh, openste staat van praatheid. Want hij gaat nu ook uh, het gerechtshof uh, noem je het weer, uh, het gerechtshof aanpakken. Noem ja. Het, uh, er was ergens een rechter. Hè? Die had uh, iets uh, niet goed gevonden. Nee. Nou, die, die gaat eruit. Die ga, nou, iedereen, iedereen die meewerkt aan dat koord, uh, uh, komt zelf wel met dat. Uh, nou ja, in ieder geval. Um, nou, en die, die, iedereen meewerkt, die kan aangepakt worden volgens Trump. Ja. En dan denk ik van, daar gaat toch nog een rechter over beslissen in Amerika. Dus ja, dat ja gaat maar hij nooit... is het hoogste macht, hè. En het <laughs> mag natuurlijk nooit het rechtelijke macht, En dat de bestuurlijke macht er één zijn. Ja, nou, anders ik... heb je echt een absolute dictatuur. Nou ja, daar lijkt het wel een beetje naartoe ja. te gaan. Zo, ja. als we zo we moeten geloven wat hij allemaal zo op die affietjes oh, schrijft. Met ja, een handtekening ik ben er niet bij. gerust op. Nee, dat is waar. Maar goed, er zijn al 78 landen die zijn al uh, tegen een opstand gekomen. Die zeggen, doe even normaal, gast. Even. Ja. En je zag Beethoven net een nette jaar tijdens de persconferentie een beetje ernaast staan. Van, nou, hij gaat toch verder dan ik? <laughs> ja. Wat een goed plan. Hij heeft echt een visie op de wereld. Wonderbaarlijk wat er allemaal gebeurt. Nou goed, vertel. Wat is nou jou nog afgelopen week bijgebleven? Nou, wat nou, mij dit, afgelopen is week wonder. bijgebleven... Dat, uh... De Leidse Universiteit 450 jaar bestaat. Oh kijk! En het toeval wil is dat ik eigenlijk uh, toevallig deze week ook naar Leiden geweest ben. Ja. Naar het Rijksmuseum Boerhaven. Ja. En daar staat ook nog wel echt een auditorium in, waar ze vroeger ook gezeten hebben ja. om, om lijken te ontleden en zo. Dus, dat, dat, Oeh. dus uh, ja, dat is een, een uh, feestweek daar. Daar hangt ook dat hele grote schilderij van... wie is dat ook weer? Is dat ook van Remond van Rijn? Dat die ook met het, met het, in het lijk aan het snijden zijn. Ja, of was dat niet van Leonardo da Vinci of zo? Nee, nee, nee, nee. Oh, nee, ja, nee, dat Nee, kan het was wel echt een ja. Hollandse meester die het gedaan had. Oh. Dus, en uh, heb je nou ook, zeg maar... Um, Hebben ze daar ook iets neergezet... waar je door ook het idee krijgt dat er echt iets open gesneden ligt of zo? Nou, je kon je arm kon je ergens op neerleggen. Op ja? een uh, soort mal. Ja. En, dan ging, en daardoor startte je een filmpje... en dan leek het net alsof ze in je arm aan het snijden werden. Oh, okay. Ja, het, open. openmaakte. Ja. Oh, ah, dus het is uh, een interessant museum. Zeker voor uh, beta-mensen. Uh, uh, ja, ik vind het toch wel iets voor mannen om met hun kinderen heen te gaan. Ja, ja, ja, dat is ja, echt de ja. moeite waard. Okay, nou, goeie mag, is het een leuke van. reclame? Uh, ja, natuurlijk. Maar goed, met je, Dit onderwijs, mag wel. Ja, met je onderwijs is best goed voor de jeugd. Want tegenwoordig wordt het ook allemaal uh, uh, niet goed bevonden. Dus dat is goed om zelf initiatieven te, te tonen. Nou, het is vandaag 8 februari. Dus straks hebben we weer de geschiedenis en de verjaardagen. En de mooiste man ter wereld is natuurlijk jarig. Ja, wie zou dat kunnen zijn? Nou, dat is mijn eigen zon, natuurlijk. Ah, 21. Wat yeah, ja, gefeliciteerd. Hij wordt bij de dag slimmer. Ja, hopelijk. ...vroolijk van de muziek van de zal ...alweer jaren geleden, bijna 20 jaar geleden... ...nee, dat kan, kan, ja, het zal, nee, nee, dat kan niet, nee, 20 jaar geleden... ...want ze bestaan sinds 2006 en 2022... Hebben ze toch, uh, maar gestopt, uh, ...zijn ze toch maar gestopt met muziek maken... Sowieso, we hebben alles gemaakt wat we wilden... ...en het is uh, klaar voor iets anders... ...goed vast opgegaan en andere beentjes natuurlijk... ...genoeg aanbod, dus uh, toepak leeft op de radio... ...oeh, en de koffie wordt alweer geserveerd... En uh, ja, gisteravond uh, hebben we nog even, uh, ja, even stilgestaan dat mijn zoon hij 21 geworden is. En ik wist helemaal niet dat hij eigenlijk gelijkjarig is, gelijkjarig is, is met James Teen. Die James Teen is natuurlijk al lang al niet meer onder ons... maar was wel altijd een van mijn helden... En ik heb nog even zitten lezen, ik nog even meer over James team, De man die natuurlijk ook hij, op een vrij jonge leeftijd hij, klopt. Hij komt niet bij de club tot 27. Hij werd, was 24 en toen uh, reed hij zichzelf uh, te pletter. Dat je ook geen en, James genoemd hebt dan? Nou, grappig James is, nee, het is mijn eerste kind, uh, April, ja, ja. die was geboren in april. En toen dacht ik van, hé, hey, als het nou een jongetje wordt, wordt het James. Dan wilde ik hem vernoemen naar James. En dan net de andere, klem, andere klemtoon. Oh, ja, maar... Ja, het is nooit dus geen ap van april geworden, omdat hij in april was geboren. Dat, uh, dat hebben we op die manier gedaan. Maar goed, uh, later hebben we er helemaal niet over nagedacht, meer over James. Nee. Nee, dus. Uh, ja, ja, je moet er wel de naam nog een keer noemen aan de luisteraars. Dan kunnen ze allemaal een kaartje sturen. Ja. Mijn, mijn van zoon... Van, ja, Tijn heet hij gewoon. Tijn, ja. Tijn, precies. Niet, Want je ja, had gedacht dat hij misschien op Valentijnsdag geboren zou worden. Ja, dat hoorden we meer mensen. Ja, ja. Nou, dat scheelde niet veel. Ja, had ook dat ik, uh, had nog uh, Ari kunnen doen. Uh, iets met verwijzing naar februari, weet je wel, zoiets. Ari, februari, ja, dat is ook, schoon, ja. ja, ja. Vader heet ook iets van Ari. Ook nog of Lou, hè, he, van die lijst er in de la, het is pas februari. Ja, oh, ja. <laughs> Oké. <Okay. laughs> dat zou ook nog kunnen. Uh, van Louis. ja. ja. Nou ja, goed. we hebben het niet te moeilijk gemaakt, allemaal. Al die allemaal. Maar goed, uh, het was, we hebben hem gezongen. Vanocht, uh, vannacht om 12 uur. Oh, is dat? Leuk, 21 jaar. Vroeger was je dan pas echt volwassen. Dat vind ik nog steeds hoor, trouwens. Hij heeft een hele dure auto ooit opgeknapt. Helemaal gerestaureerd, heel stoer. En uh, een Audi. Uh, Volkswagen is ook goed. En BMW zijn ook hele mooie wagens, om alle drie even te noemen. Ja. Maar uiteindelijk krijgt hij nu een, een, een, een, een bonnetje voor je auto schoon te maken. Dat er schijnt tegenwoordig iets nieuws te zijn om je auto te te laten reinigen. En dat begint dan bij 150 euro. Dan gaan ze hem redelijk schoonmaken. Maar als je hem echt helemaal als nieuw wil hebben, dan ben je 650 euro kwijt. En dan, dan krijg je hem terug. dat dus je denkt, ik heb een nieuwe wagen. Wie geeft dat uit aan zijn auto? Om hem schoon te maken. Hoeveel was dat? 650 euro was het totale pakket. Ja? Ja, en 150 euro is een instappakket. Dat je denkt, nou ja, dan is hij weer even opgefrist. Ja, zet je hem langs de kant van de weg, komt de vrachtwagen voorbij met wat... Uh, maar wordt hij ook van binnen helemaal uitgezogen? Ja, zeker. Ramen van binnen met dat speciale spul dat hij niet uh, beslaat. Er dus zijn allemaal het, uh... van die filmpjes op internet te vinden oh. hoe die man het aanpakt. Het is dus een jonge gast die zeer inventief ja. bezig is. En ik denk, hey, ik ga gewoon die, die, die gasten die wat meer geld hebben, ga ik aanspreken met mijn schoonmaakklussen. Nou ja, oh. schijnte te werken. Nou, ja, wel, wel leuk. Ja, zeker. Dus nou ja, ik, uh, ik heb wel een bericht. Nou, uh, nou, dat is mooi. Dan zit je hiervoor. Ja. Kom oh, op! Echt waar? Ja. Nou, er schijnen dus op uh, ons uh, papieren geld, ja. en dat is eigenlijk al wel bekend, uh, dat er de sporen van cocaïne zitten. Maar dat is misschien niet de grootste verrassing. Ja, dat bekend, ja. Maar uh, uh, want ze, ze ronden haar, ik vind het wel raar, ja. niet een paar biljetten, maar alle onderzochte eurobriefjes bevatten sporen van cocaïne. Dat verwacht je niet. Alle? Dus alle? Alle onderzochte eurobriefjes hadden sporen van cocaïne. Heb ze tijdens een feestje gedaan of zo? Ik heb geen idee. Maar nee, in uh, de Verenigde Staten was het al lang Dat zullen we onderzoeken. Ja. ja. <laughs> nee, er was dus iemand dan, uh, Marloes, die zag dus haar kans schoon en dook erbij voor een minor bij het Le lectoraat Technologie voor Criminal Investigations. Is dat Cinezai? Nee. Ja, nee. Maar het was echt niet normaal hoeveel dat er waren. En dan denk je: van hoeveel zit er dan op? Ja. 6,96 microgram per biljet. En de zandkorrel weegt ongeveer drie keer zoveel. Dus is dat, is zoveel is dat er Amerika niet. Is het alleen maar Amerikaans geld of is het ook Nederlands geld? Dit is... Uh... Amerikaans geld. Ja. Oh, ja. Maar maar ik ja. heb wel het erbij bij me. kijken of ik even een kikkertje kan krijgen. Maar, ja, uh, want ik ben ook nog steeds benieuwd. Uh, ik had ook begrepen dat het ook in de grachten... Uh, aan het uh, grachtenwater te zien was... Ja. hoeveel er gebruikt werd. Want die mensen die gebruiken... en uh, die piezen in de grachten. Hè? Al die ja, logisch. Mensen. Ja. Maar uh, je had toen de tijd ook toen dat je een cocaïne... Uh, nee, sorry, een corona iets had dat ze covid gingen meten in het water. Ja, dat en dat was dan ook wel een indicator. Maar ik, uh, ik heb het nooit meer gezien waar je dat nou kan zien. Ik, zou eens, ik ga eens even snuffelen hoe dat nu zit met. Uh, een kokerine. Uh, met, met, met al die andere ja. dingen al die ja, in het water zitten. Of dat nog steeds gemeten wordt. Ja, daar wordt het wel gemeten. En vooral natuurlijk in, uh, was het in Volendam was er heel veel drugs te vinden in het water. Dat is wel duidelijk. Nou goed, zover even drugsnieuws. Dit is hebben een leuk gitaarplaatje. Maximo Park, nieuw album uit. En uh, ja, of het mijn favoriete song is, weet ik niet. Maar ze zingen het zelf in ieder geval. Dat scheelt alweer. Lack of certainty, history.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 to do cuz you're my only plan bueno Zie ik ook. Kwala, en ze komen uit Londen vandaan. En mocht je denken: van, Oh, die moet ik even moet ik gaan luisteren. Nou, schiet op, want ze hebben al aangekondigd te gaan stoppen. En, en nou goed, het is uh, het Vowel Tour. En die is op uh, dinsdag 25 februari, dames en heren. Dat is best wel weer snel, hè? Dus uh, nee, de Melkweg is dat. En uh, nou, goed, die kaart hier voor zo'n beetje, is uh, allemaal betaalbaar. hè dat hoef je natuurlijk allemaal geen, uh, niet je dikke portemonnee voor te trekken, toch? Hè? En die 50's blijven toch wel weg bij dit soort muziek. Ik nou, veel te luid. Het is zelfs te luid, nee. Het doet gewoon echt wat. Zit er geen strijker in, doe er een viooltje bij, dat kan allemaal wel. Maar goed, het is de zaterdagmorgen daarvoor nog de nieuwe single... of de laatste single moet ik eigenlijk zeggen... want doet ook het album al een tijdje uit... Maximo Park, Favorite Songs. En dat werkt altijd, ook als je een plaat maakt over de radio... dan gaan de disjokers dat soort plaatjes draaien. Goed, ik zie dat jij al druk in de lettertjes zit. Ja, zeker. Al, een heleboel lettertjes dus allemaal. Ja? Maar het schijnt dus een arts in Italië... die is over de streven gegaan. Zijn eigen kat was gevallen... En normaal hebben katten die staan zo op. Yeah. Maar deze kat die, uh, vond zich op de grens tussen leven en dood. Al dus de Gianluca van <tosses> had het dier meegenomen naar het ziekenhuis waar hij werkte. Yeah. En toen had hij gewoon... Hij is zelf radioloog. En hij heeft gewoon die kat echt even in de ct scan gedaan. Yeah. Even te kijken hoe het met hem was. Yeah. Vervolgens nam hij hem mee naar de operatiekamer... en heeft hij het dier aan zijn longen geopereerd. Yeah. En uiteindelijk is het dier uh, helemaal weer goed... Maar nu is het ziekenhuis een onderzoek naar de arts begonnen. Want hij heeft met zijn actie overheidsgeld verspeeld. Oh ja. Nou, en hij zegt zelf, ja, hallo, ik heb het allemaal na sluitingstijd geduurd. Oh kijk, oh, dat is Dus er is helemaal dold. niks aan de hand. Nee. Maar ja, dan hebben ze toch via ja, die apparatuur, denk je, kost? Normaal berekenen wij zoveel duizend euro voor een scan. En als jij uh, gewoon je huisdier niet <laughs> mee gaat nemen, volgende neemt de goudwis mee. En uh, ja, dat kan allemaal niet gewoon. Nou, nee, dat, uh, nee. Nou goed, ik kom vast binnenkort komt daar natuurlijk een actie voor uh, om zo'n arts... Om te redden. Want anders moet hij het allemaal zelf betalen. Oh, en die ja, ja. artsen die krijgen natuurlijk al heel kruiden. weinig loon. Kruidening. Ja, een goed kruiden. idee. En er dus heel vast wel uh, mensen zijn, weet je, de meeste, de mensen die echt helemaal voor de dieren zijn, ja. die, ja. Uh, die oh. hebben al zo weinig geld. Maar die gaan echt geld inzamelen om deze arts te redden. Oh. Dus dat zal echt een heel aparte actie zijn gewoon. Goed, het delen van uh, woning is tegenwoordig de oplossing. In uh, Adelaide. Uh, delen de eengezins, uh, delen ze eengezinswoningen. En dan kunnen dus mensen... Bijvoorbeeld, ze hebben hier twee vriendinnen bijvoorbeeld gevonden. Sophie en Brit En die gaan woningen delen. En dan hebben ze alle een aparte slaapkamer... en een aparte badka badkamer. Oh. En uh, ze hebben daar uh, in, in die gemeente Adolst... Adolst, Adol Adol spreekjesvrouw, denk ik. Waar is dat dan? In, uh, niet in Nederland zeker? Ja, dat is wel in Nederland. Oh. Uh, hebben ze, zeg maar, uh, staan daar 2570 alleen staan ingeschreven... Uh, en in totaal zijn er heel veel um, eensgezinswoningen, maar ja, die zijn niet voor alleenstaande. Dus die gaan alleenstaande woningen, of die eensgezinswoningen, gaan ze in twee splitsen. Het, ze zeggen wel daar bij de gemeente, ja, het, over wist is dat trouwens, uh, is, het, um, is het wel wat duurder. Dus die mensen betalen uh, eigenlijk wel wat meer, omdat er een badkamer ingezet moet worden. Maar goed, uiteindelijk... Maar ze betalen dan gezamenlijk de huur die het, normaal, die het dan uh, kost... Daar zit je wel relatief iets goedkoper misschien. Nee, ze zitten zeg maar, iets duurder. Omdat het, uh, ze hebben alle twee een apart contract. Ze hebben alle twee een aparte badkamer, Ze hebben alle twee een aparte internetaansluiting. Ze hebben allemaal dingen oh, gegeven. Dat zijn echt twee woningen. Ja, zijn echt en dan twee woningen. Twee keer rio-reinigingsheffing en zo. Ja, dat is een oh, wow. goed idee, zegt de waterschap. Goed idee hoor. Want wij ja. hebben het al zo moeilijk met de waterschoon te krijgen. Ja, je betaalt nu uh, voor een eestgezinswoning betaal je gauw 1200 euro al. Dus dan betaal je dan gewoon 1200 voor een half huis. Nou, dat weet ik niet. Dat lijkt mij De, toch een dit, beetje raar. Deze twee vriendinnen zien er nou niet ja, die, die, dat maandags kunnen ophoesten. Ik denk dat je op een huur komt van misschien ja, 500, 600 euro misschien of zo. Ja, ja, dat ja. is dan wel vrij ja, relatief. Maar goed, ja, in Nederland kunnen minimaal 50.000 woningen gebouwd worden. Nou, er zijn nog wat meer woningen nodig. Dus is zou een creatieve oplossing kunnen zijn. Maar ja, Het zou ook misschien zijn dat mensen die dan alleen wonen... dat ze dan zeggen van ja... Het is heel erg, maar we zetten er een extra badkamer bij jou in. Ja, en op. je schuift maar een beetje in. Ja, of zeker. Of op. Ja, en er komt gewoon uh, iemand bij. Maar ik zie ook, het andere ook een, uh, een oplossing voor het probleem. De krapte is tussen de 18 en 25-jarigen. Ja. Je gaat dan een met je 18e al uit huis? Is dat dan weer voor <laughs> dus ons Vind je dat dan raar, hè, tegenwoordig? 18 is toch wel... Ik bedoel, ik heb thuis wonen. Die ene is 21 en nu 22 ik, doel, als ik als ik de woningmarkt kan helpen, mogen ze best blijven wonen tot een 25. Dat vind ik helemaal geen punt. En tot een 50. Nee, wacht even. Nu sla je door. 30? Z 26 meteen wegwezen. Oh, oké. Okay. Dus 30, nee, maar 30 bedoel, is het te oud. Ja, ik moet zeggen, ik heb een wat groter huis, dus ik kan het permitteren. Maar ik heb gezegd, ja, jezus. op ja. je ja, 18 e meteen het huis uit te gaan, vind ik misschien wel een beetje vroeg, hoor. Ik was al pas 24 dat ik het huis uit dus ging. 24? Bedoel, ja, 24. En dan weet ik hoe het komt dat je zo bent. Ja, verwend. Verwend nest ja. ben ik gewoon. Nou ja, goed, straks de Zandvoortse berichten, dames en heren. Is maar eens even hier de surfcurse van de, de, de band Disco. Nee, andersom. De band heet Surfcurse surf en de plaat heet Disco. I did not like the way you move I can try but I can't hide it from you Cause I Het was een bescheiden hitje voor de band Surf Curs. Misschien dus hebben dus ook heel vaak de film Point Break gezien. Ja. Met Patrick Swayze. En ja. Canoe Reeves. Oh man, zag je die gast er goed uit zeggen? Ja. Die Patrick Swayze ook, man. van kwam jaloers op te zijn. Bro. De, uh, de Surfduurde er uiteindelijk bankoverval. En toen ook een klassieker uit 19, mij 93 of zo is geloof ik. Goed, dit was Disco. Nou, ik hoor er helemaal geen disco beat in hoor. Helemaal nee, ik ook niet. Het nieuws mm, gaat okay. beginnen. Toebank leeft... Nieuws uit Zandvoort. Zeker, het bestuur van het Zandvoorts museum is positief over de verhuizing naar het HNDMZ-gebouw. Er wordt nu serieus ge gesproken over toch dat het, het, het Zandvoetsmuseum daar intrekt. Ik snap er echt werkelijk waar helemaal niks van. destijds stond het heel lang leeg. Of het staat nog steeds leeg. Toen heeft het iemand gekocht in Haarlem. Die was een ondernemer die wilde er geld mee verdienen. Nou, sterkte ermee. En uiteindelijk uh, is er weer gepraat. En ik denk, waarvoor waar heeft de gemeente niet meteen dat gebouw gekocht? Nu zit er weer een partij tussen. Maar goed, het schijnt een of andere doelstelling te zijn... van uh, de Genieve, Stichting Genieve. En die heeft doelstelling te bevorderen van... Uh, Kunst en Cultuur in Zandvoort. En dat is van uh, Jan van Beelen. Jan van Beelen heeft natuurlijk het uh, dorp dit gebouw geschonken om zijn kunstwerken te toon te stellen. Maar goed, die kunstwerken zijn allemaal, je uh, heeft iedereen gezien. Dus ja, nu is het uh, failliet. En door de kroon is het ook allemaal niet goed gekomen. Maar nu schijnt toch dat ze via deze stichting uh, het misschien toch voor elkaar kregen. Dus dan kan dat het museum in het gebouw. Ik vind het, het is een aparte manier van sluizen met geld, denk ik dan. Maar goed, het zal wel mooi zijn, want ik ben er ook een keer geweest. Het is een bijzonder gebouw. Het zal ja. zonde zijn als daar ja, niks mee gebeurt. Dus uh, nou, goed. Vindelijk. Ja, nou ja, voor hetzelfde, kunnen ze niet voor hetzelfde, maar voor veel minder geld misschien in de toekomst, als het allemaal niet lukt. dan kan de gemeente het alsnog kopen. Ja, maar die, die man die het geld heb geïnvesteerd heeft in halen, die. Hè? Die is dan de dupe of zo. Die heeft er ook wat voor betaald. Die ja. wil er ook wat aan verdienen. Ja. Dus dat, dat, dat denk ik. Dat juist... er, uh, Had er een rechtstreeks... lekkere instelling bij. Ja, de maar de die, die Genève Stichting Bevordering van Kunst. die heeft niet eerder contact gezocht met de gemeente. om dit voor elkaar te krijgen. Ik vind het zo omslachtig. Ja. ja. Nou goed, vertel, wat heb We je We gaan, gaan het wel merken. Ja. Uh, afgelopen vrijdag, gisteren, dus is het bekend geworden. geworden dat Rob Langenberg. de nieuwe directeur-bestuurder wordt van de Stichting Sansford Beyond. Ah, kijk. <laughs> Langenberg is een ervaren kracht. En die is uh, geen onbekende in Zandvoort. En uh, hij staat altijd al in de wereld van sport, entertainment en events. Er hadden zich echt wel verschillende kandidaten gemeld. En uh, uiteindelijk is de keuze dus op deze Rob Langenberg gevallen. En hij heeft een gerenommeerde staat van dienst. Uh, hij is head of event operations geweest van de Dutch Grand Prix. Van het begin tot 2022. En zijn een er jarenlange ervaring bij sportmarketingbureau Sportvibes. Dus okay. hij brengt een schat aan ervaring mee. Dus nou ik ben heel benieuwd. Hoge verwachtingen, gast. Ja. Zo. Grote schoenen die je moet vullen. Zeggen ze toch altijd? Weer? Ja, ja, ja. Nou goed, al twintig jaar bestaat de lokale krant. En de Zandvoortskrant zit ook wat dingen over Logisch ook dat ze daar besteld zijn in 2005. Kwam je voor het eerst op de markt, 3 februari. En eh, daarvoor had je nog wel het Stanford's nieuwsblad. En uiteindelijk, daar, ja, daar moesten de stekker eruit in 1999. Dus zes jaar eerder. En het lukte uiteindelijk. Pieter eh, en Gilles Kok... Vijf jaar later om uh, het, het, het, het Zandvoorts weekblad op te zetten. De Zandvoortse krant. En uiteindelijk uh, was de voorwaarde wel dat iedereen dat ding gratis op de mat kreeg. En dat alle berichten in dat krantje lokaal waren. En uiteindelijk moesten de, de inkomsten ook uit de lokale. Uh, uh, noem je dat? komen. Dus allerlei bedrijven ja. die er reclamen maken. En dat ja, loopt nog steeds. Dus we zijn echt klaar voor om nog weer 20 jaar eraan vast te plakken. Het okay. ja, is mooi om te zien. En ook die oude berichten nog even teruggelezen in de Stanfordse krant zelf. Zeker. Ja. De burgemeester Molenburg is afgelopen woensdag is de wijk ingegaan. En de bewoners in Zandvoort Noord konden hem aanspreken over problemen daar. En er waren ook vertegenwoordigers van politie, handhaving en jeugdwerk aanwezig. Alsmede de wethouders Bluis en Carré. De belangstelling was redelijk. Dus uh, nou ja, we gaan het zien wat er eventueel uit gaat komen. Dit betekent of het was een slechte tijd of mensen zijn toch wel tevreden, is het antwoord. Nou, wow. er waren vragen over de opnapbeurt van tientallen miljoenen voor de wijk. Ja. Die de leeftijd en de veiligheid moesten vergroten. En uh, ze waren wel tevreden over contact. En de burgemeester sluit niet uit dat in de toekomst... meerdere wijken op deze manier bezocht gaan worden. Oké. Okay. Dus, uh, er zijn nog steeds wel plekken in Zandvoort... daar liep ik laatst doorheen... ze dacht van, oh ja, dit is wel wat mindere wijk. Maar goed, ja, ja, en Noord staat ook wel een beetje negatief in het nieuws. Hè? Ja. Onder meer door het afsteken van vuurwerk... en woede van hondenbezitters, overlast van jongeren. Dus uh, hij zegt, zegt zelf ook al van, nou, uh, wat gaan we doen? En er waren ideeën over overhangend groen en zo... Maar wat er precies uitgekomen is, dat is me niet helemaal duidelijk. Maar ik weet vrij zeker dat de gemeente dit binnenkort uh, wel gaat plaatsen op haar eigen ja, Facebookpagina. Ja, dat lijkt me een goed idee. Ik ben benieuwd. Een, delega een delegatie was aanwezig bij het herdenking van uh, de Wim Gertebach. Het was op 5 februari om 10 uur. Er werden bloemen gelegd bij het Familiegraf. Het is een bijzonder verhaal van deze Wim Gertebach. Die natuurlijk samen met een aantal medewerkers, Piet Paap en IJs de Jong, een illegale krant, de Parool, uh, drukte. En uiteindelijk werd op 31 januari 1942 werd de drukkerij opgerold. En uiteindelijk werden ze, werden ze doodgeschoten op 5 februari 1943. En Wim en 13 andere medewerkers. En uiteindelijk is dat in de massagraf terechtgekomen. En uiteindelijk is dat later weer gevonden. Dus zijn ze weer herplaatst. En ook de familie van Wim Gertenbach is ook bizar. Een paar maanden later om het leven gekomen bij een bombardement in Haarlem. Dus die liggen allemaal bij elkaar. Een dramatisch verhaal. En ja, het is bijzonder en ook heel goed dat ze daar jaarlijks bij stilstaan. En dat is een stichting SDM. Die is opgericht om uh, onafhankelijke media uh, uh, te, te, te bevorderen. En, uh, stichting uh, SDM? En wat betekent S dat? Ja, dat weet ik ook eigenlijk niet. SDM. Stichting eigenlijk even... Media. Ja. SD Media. Ja, iets met media, denk ik wel. Maar goed, die staan er uh, uh, elke jaar bij stil. En die hebben heel veel contact met... Uh, ...nabestaan die in het verzet van Parol hebben gezeten. Mooi. Oh, okay. Mooi ja. Oké, okay, Tot zover het Ja, Jazeker, ja, dames en heren. En we hebben we nog meer leuke muziek hier op de zender hier. Oh, lekker Roarbeck oh, uitgenodigd. De, door The Black Keys. Je weet van Dancing on the Ceiling. En Golf. Uh, I'm with the band. Ja, yeah, dat was hij ook. Werkelijk waar. Samen zingen. met de band. Yeah. A Dixie cup full of sand. My chaperone is playing the drink and all my good intentions are playing. Hey. I'm walking through a ring of fire. A credit card built to my head, and myself on Is slowly melting. Don't you know? Zeker, het hoeft niet zo moeilijk te zijn. Alles de groove waar goed is en de tekst is gewoon kut. Maar gewoon, ja, I'm with the band. Heb je een, tekst, een stukje tekst bij je bek? Nee, ze gaan niet aan. Zing maar wat, joh. En toen is dit ontstaan, denk ik. Goed, ze hebben een uh, CD uit ja, die heet Ohio Players, The Black Keys, En ze hebben onder andere ook met Alice Cooper hebben ze ook een nummer opgenomen. Dus het is een beetje verrassende muziekstijl. Ja, dat is zeker waar. Goed, zaterdagmorgen hier met Toebooglijf straks weer de geschiedenis. Ja, we hadden die het net ook over met... uh, ouder worden en zo. Ja, ja, ja. Maar sommige mensen die zijn uh, dat een beetje de weg kwijt. Er was in Duitsland een man van 76. En die dacht in het trein op een gegeven moment ah, ik heb eigenlijk wat trek in een kopje koffie. Dan had hij een, een gaststelletje meegenomen. We zetten huh? die op zijn koffer. Wat? En daar was hij dan bezig om dat aan te zetten en zo. En het gaststel vervatte vlam. Veel rook in de trein. Uh, en uiteindelijk hebben de medereizigers de politie gealarmeerd. En, uh, en er waren er ook bij die trokken gewoon echt aan de noodrem. Huh? En Evelend wist het vuur met een brandblusser uit te krijgen. Sorry, ik heb ik er wezen nooit wezen. een brandblusser gezien eigenlijk in, uh, in de trein. Nee, ik niet. De trein reed door, door naar Neumunst. En daar stonden agent dus echt uh, op, de, op het perron om de man in te rekenen. Yeah. Uit brandwonden. Hij werd met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Kofferswaar beschadigd. treinstoel beschadigd. Uh, ja, ik krijg waarschijnlijk uh, rechtstreeks boven het hoofd... voor veroorzaken van brand. Ja, maar dit, dit, dit is echt, de zorg is gewoon slecht bemand... om dit soort verwarde mensen op te vangen. Da daar is de theorie erachter, denk ik. Ja, maar weet je, de trein... Ze hebben het zelf geregeld, want uh, je kan geen koffie meer kopen in de trein. Nee. Vroeger had je nog zo'n kartje. Nee. Komt... Van uh, Wagon Lee of zo heet dat niet zoiets. Ja, ik weet het. Ik is altijd die, Ja, met een kartje en stoepjes en ja. zo en dingetjes. Ik had een tijdje welke een vrijwilliger. En de vrijwilliger probeert altijd een beetje te, pro te provoceren. Dus die, die zat ook heel vaak in de trein. Niet, die maakt ook altijd, maakt altijd gebruik van restauratiewagen. Of noem je dat? Wagen ja, wat ja erbij restauratiewagen. Komt. Meneer, kan ik u wat voor u inschikken? Jou, doe maar uh, thee. En wat voor thee wilt u? Huppetee? En Even kijken, heb ik dat nou, daaronder? Misschien is dat huppethee? Nou, dat nou, is een jong meisje natuurlijk. Die zat echt een ontzettende zijk te nemen. Oh, Nul. Ja. Nou, pak ook allemaal niet uit. Goed, vandaag in de Telegraaf uh, te lezen een verhaal over Jonathan. En Jonathan is een uh, massadonor. Oeh, is dat met wapens? Oh, nou, Jonathan Meijer. Met dat sorry. wapentje beneden, daar doet hij dat ja. dingen. Een biologische vader van enkel honderden kinderen. En uh, ze, ze hebben een rechtszaak aangespannen, want hij heeft namelijk een YouTube-kanaal. En op die youtube knaalt uh, zegt hij allerlei rare dingen over ouders. Dat ouders gewoon een beetje dom zijn en niet zo slim. Oh ja. En hij vindt ook bijvoorbeeld uh, uh, uh, dat uh, we moeten ze ook weer eten van varkenshersenen moeten ze doen. En uh, ze moeten misschien dus gebruik van shampoo moeten ze niet doen. Dat is ook slecht. Dus ook geen tanden poetsen. En wat is er meer, wat ze ook altijd aanroepen. Oh ja, uh, zonnebrand is ook heel slecht voor je huid. Krijg je kanker van. Ja, ja ja, ja, ja, ja. En hij zegt ook, hij is veel meer voor een traditionele huisvrouw. Maar goed, er is dus een rechtszaak geweest. En helaas. De, de, de mensen hebben het verloren van deze uh, Jonathan de massa Donor. Oh? Dus hij mag gewoon op die YouTube allerlei onzin lopen uitbraken. Oké, okay, maar hij mag, wel, hij mag geen, uh, geen donaties meer doen, hè? Het was zo'n uh, 50.000 per, per donatie. Ja, ik, ik weet Krijg niet. Krijg geen boete, want hij heeft toch wel, zeker 5.000... Uh, Kinderen? Of oh. de, of, ja hier staat er enkele honderd. Maar jij uh, wist dat. Oh, uh, oh, nou ja. Nou oh, ja. ja, ik heb hem ook al eerder gehoord... dat hij echt wel, wel heel veel mensen had verwekt. En dat hij eerst zei dat het niet zoveel was, maar later bleek door dat hij heel veel had uitgedeeld. Dus, nou ja, goed. Ja, als je omhoog zit en het wordt zo'n gedoe omvangrijk te omhoog zit, hij zit de hele tijd omhoog. Ja. <laughs> Of zal hij het echt uh, helemaal uh, echt, uh, van één kwakje heel veel kleine kwakjes maken. En dan, uh, nou ja, goed. Hij uh, had in 2017 had hij al 102. Ja? En hij gaf al toe ja. dat hij bijna 600 kinderen had. Maar schattingen suggereren dat het aantal met zowel sperma- als spermabankdonaties wel eens op kan lopen tot 3000... Oh, is dat een beetje verdeeld over de hele wereld? Of is ja, Nederland? de hele wereld. De hele wereld. Okay, het is dan... ook in Afrika en zo dat de mensen dan graag een, een lichter kind hebben. En hij was natuurlijk heel arisch. Ja. He, blond haar, blauwe ogen. Ja, vooral het lange blonde haar. Oh, ja. daar worden vrouwen zo wild van. Oh, nee. No. Het is gewoon heel viriel. Nou, hij is heel viriel als hij. Ja. Hier. Maar ja, wat moet hij met zijn. Uh, met zijn uh, werken, als hij straks ouder wordt. En dat uh, lukt niet meer zo vaak. Nou, ik denk het hier Aan wel. Het Al, hij, hij, hij, hij vangt er niet eens heel veel geld voor. Het is meer uh, idealisme. Hij wil één groot volk creëren. Het ja. Jonathan-volk. Ja ja, ja, ja, ja. Klinkt ja, bijna ja, ja. bijbels. Nou, goed. Uiteindelijk ben je toch wel mooi in de aap als je een leuk vrouwtje tegenkomt. En je denkt van hé, hey, waar kom je even naar. Ja, ik kom van een spermodonor. Oh mijn god, ik ook. Nou, eerst maar even DNA-onderzoek gaan doen, voordat we straks kinderen gaan krijgen natuurlijk. Ja, ja doe maar even een lekker oorlogetje. Wat is dit oud? Is dat nou 2014? Weet je nog? Ja, dat is Spike van Direct. Die had toen een punkbeetje. de death! 14 jaar de witte van uh, The Dag, kom uit 2011. Frans van Soest. Wie? Frans van Soest. Nou, daar moet je echt weer iets aan doen hoor. Nou, weet je wat, doe maar Spike. Want je hebt altijd van die dingetjes omhoog staan in je hoofd. Daar hebben we dus Spike. dat was natuurlijk van de, de gitarist van Direct, die een, uh, nog een punk, punkbeentje ernaast had. En dat heeft dus uh, uh, isolator. Ja, isolator. Ja. die zit het ook alweer. Goed, makkelijk. Okay. Het is uh, toepasselijk eruit loopt tegen 9 uur, kwart voor 9. En we kijken zo even de wereld is in, nog wat komen wel dingen altijd tegen. Ja, is zeker weer zo verwarde? Nou, we hadden het net over uh, verwarde mannen. Nou, over verwarde mannen, maar ook over vrouwen, hoor. Maar die, die, die slopen niet zo. <laughs> die richten niet zo veel schade aan. Is het is generaliserend ja, ja, Een uh, beetje, ja, een ja, beetje, ja, een maar. beetje. Nou, dat maakt het ook niet uit. Dan doe ik straks toch gewoon weer een vrouwenvriendelijke grap. Gewoon tussen de kan ook al weer. Maar goed. Uh, maar uiteindelijk uh, zat ik op zondagochtend. Ik heb echt met mijn mond open naar de televisie te kijken. Mijn vrouw uh, merkte op zich van. Wat is er? Doe je mond eens dicht. Nou, er schijnt een, een nieuw medicijn te zijn. Die hebben ze op muis uitge, uitgetest. En vanochtend hoor ik op radio 1 hoor ik daar weer wat over. En dat medicijn heeft die muis verjongd. Niet de ouderdom vertraagd, maar die heeft zeg maar de oude huh? cellen in die muis um, vernieuwd. voor nieuwe en de oude cel afgevoerd. Ja, die kwam met vrachtwagens, hebben ze die eruit gereden, zeg maar. En uiteindelijk schijnt het dus echt te werken, want je zag dus een plaatje van. Een, de twee muizen die even oud waren. En de ene muis die was echt grijs. Dat je denkt, nou, die heeft de beste tijd gehad. Ik zag aan de zijkant ook een rollator staan. En die andere muis, die zeg maar, die was gewoon helemaal weer zwart. En die bewoog ook veel soepeler. Oh, dus die, en die oh vrouw dat die wil ik de... ook het spul. Ja, dus uh, die vrouw die erbij zat, die zegt van ja, het is niet iets uh, aan de buitenkant. Het is echt vanuit binnenuit dat we de cellen aan het uh, vernieuwen zijn. Maar dat is heel vaak bij oude mensen. Al die oude cellen, weet je wel. die grijze cellen. Oh man, ze blijven echt In die oude dingen gewoon. Maar uiteindelijk, die, uh, die, die uh, worden oud. En die moeten vernieuwd worden. En dat schijnt dus echt te kunnen. Ik ben echt verbaasd gewoon. Zou ik het nog meemaken dat ik zeg maar... eindeloos op deze aarde kan rondlopen? Nou, succes nou, ja. ermee. Wil je dat? Ja. Nou, voor andere mensen zeg ik altijd wel. Succes ermee. Ja. Maar het is, is wel, uh, we zijn wel baanbrekend bezig, hoorde ik net. Maar ja, als je inderdaad een medicijn krijgt... waardoor je je weer heel erg soepel voelt en alles. Ja. Toen je denkt van, oh leuk, ik ga lekker uh, met een rugzak op naar Australië of zo. Dat je als ja, je ja, zo, ja. zo soepel voelt. En ja, dat is natuurlijk wel heerlijk. Doe me maar denken ja. aan uh, weet die, die film ook, dat hij steeds jonger werd. En ja. uiteindelijk als baby doodging. Volgens mij was die Brett Pitty die rol had. Ja, Brett Pitty. Ja. Ja. Ja, ja. Maar uh, ja, ik, ik denk zelf, het is wel leuk. Maar ja, je moet ook wel heel goed nadenken. Want als iedereen dat uh, medisch, alle rijken blijven dan bestaan. Ja, zo blijft hun kapitaan in stand natuurlijk. Nou, dat was haar insteek niet. Ze dus zei welgeven, nee, het is wel bedoeling dat het voor iedereen beschikbaar wordt. Is dat, dat, en vooral oh gaan ze nu bezig met kankerpatiënten aan de gang om te kijken of ze die, want die hebben heel veel te maken met oude cellen die allerlei gekke dingen doen, afvoeren die hap. Ja, ja is dat. Uh, is maar het wordt dan wel weer iets uh, ja, voor iedereen beschikbaar. Dat zal in eerste instantie niet gebeuren. Nee. Dus de rijke mensen die gaan dit gebruiken, waardoor de dynastieën misschien wel groot worden, misschien word je ineens weer vruchtbaar. Ja. En dat je dan uh, dat je denkt van nou ben je 80 en ik, oh ik voel me zo jong en uh, nou, ik wil nog wel weer een kindje. Ja. Nou, nou ja. en dan uh, denk ik van, ja, wat wil je met de film? Robert de Niro en Al Pacino zijn er goede voorbeelden ervan, hè? Die, uh, nou, die kunnen wel gebruiken. een gebruiken. Ik was geleden zag ik een opname van, van uh, Al Pacino in een auto. Ik dacht van, oh, wow, is hij bezig met een horrorfilm of zo? Nee, het dat was, was gewoon live. Gewoon een film was dat. Oh my god. een filmpje wat op YouTube terecht was gekomen. Oh. Te ja, ja, ja, ja, die is ja. ook in ruim 80 gezien. Zou je het nemen? Zou je proefpersoon willen zijn? Nou maar toch wel nieuwsgierig gewoon. Een beetje. Ja, dat ja jij ziet er sowieso gedopt. heel jong uit, vind ik. Ja, ik... Dank je, dank je. Oh, wat heerlijk aan ja, ja. het woorden. Nou, ik, ik doe ook maar één ding in de week en dat is dit. De rest ja. leg ik in feutushouding op de bank. zeg dus uh, ik altijd, ja. meer ook niet. Nee, het is iets wat iedereen aanspreekt. En tien jaar geleden zeiden mensen, ja, tuurlijk. Ja, dat gaat, nou, het klinkt, zoals zij dat stelt, klinkt het ook weer logisch. Dat cellen gewoon zich vernieuwen. Want er schijnen ook bijvoorbeeld uh, kwallen te zijn. En die kwallen zijn gewoon eigenlijk, die leven altijd, die kwallen. En die worden elke keer ververst. En dan zou je denken, is het dezelfde kwal? Ik weet niet, ik heb ook altijd te maken met dezelfde kwal. Maar zeg maar deze kwallen verversen zichzelf. En dan blijft hij gewoon eindeloos leven. Okay. Dus het kan wel. Tenzij hij is opgegeten worden door een, uh, een grotere vis. Ja, dat klopt. Dat is uh. het enige gevaar. Ouderdom is niet bij hun een, een groot gevaar. Nou, zo voor zover het gelul over ouderdom. Zeker. Wat het is ons hier? wel bezig. Hè? Nou, leuk toch. krijg je als je zelf ook bejaard aan het worden bent. Ben je terug naar je jeugd. Heerlijk. Nou goed, Elbow, nieuwe single. Zit het wachten op het nieuwe album. we meer van dit soort moois opstaan. Adriana Again. A in the darkness cooks. And a photo falls from Driving to drive is to crash this car. Oh. We yeah. yeah. Adriana again! Nieuwsingen van Elbo. En het album zit er vast aan. Te komen gewoon niet anders. Dat is uh, geinige muziek die toepak leeft. Dus zaterdagmorgen, wat net over uh, oude mannen die natuurlijk ook uiteindelijk dan uh, als ze rijk zijn zich kunnen laten verjongen. Nou, we hebben natuurlijk ook heel veel slimme rijke mensen in de wereld. Kijken naar Amerika, dus dan wordt de wereld ook een stuk. Mooier, denk ik. Ik twijfel een beetje. Maar goed. Uh, tot, uh, ja, afgelopen week een hoop te doen ook over wat hoorden we nou op het nieuws gisteren. Premier Schoof heeft de balen van al het gedoe. Dat zei hij na de ruzie tussen PVV-leider Wilders en zijn PVV-staatssecretaris Koen Radi. Over het vervroegd vrijlaten van gevangenen. Het kabinet moet meer rust en eenheid uitstralen, vindt Schoof. Want nog op te lossen problemen in het land zijn groot. Ja, zeker wat problemen. Al die hakken op de tak dingen, hè? Ja, en uh, ja, natuurlijk ik snap ik best dat Geert Wilders zich ontzettend <tus> druk kan maken. Want hij maakt zich altijd druk om hele mooie dingen. Hij is het ook, ook helemaal eens met Trump dat die, hele, die gas er ook wordt schoongeveegd. Maar moet je er gewoon niet mee gast? Hou je mond. Maar goed, uiteindelijk heeft hij gezegd... Van, ja, ze moeten niet eerder vrijgekomen, die uh, criminelen. Maar dan kunnen die andere criminelen... ook niet worden vastgezet omdat ze tekort mensen hebben. Ja, hoe wil je dat oplossen dan? Ja, dus nu gaan ze ook mensen vrij uh, laten... die... ...iets minder zware delicten hebben gepleegd... ...in de hoop dat gasten die wat zware delicten wel vast ja, kunnen zetten. Ja, niet verkeerd toch? Ja, ik vond het ook niet verkeerd. Nou ja, school werd er allemaal gek van. Ik denk dat het goed is als we met elkaar toch meer rust en eenheid uitstralen... ...en kijken hoe we met de, de, zeg maar, de, de grote problemen die we gemeenschappelijk moeten aanpakken... ...elkaar daar ook die stappen kunnen zetten. Het klinkt toch altijd een beetje, ik weet niet... Vaderlijk. Vaderlijk, ja. Jongens, ja. bij de les blijven. Met dat vind ik heel goed. Uh, uh, uh, uh, uh, uh, uh, nee, ik kom niet zoveel kracht vanuit. Nee, maar hij, hij zegt het wel. En yeah? dat is nu groot het nieuws. Yeah. En het is ook zo van... Uh, uh, net als bij de politie, dat ze sommige dingetjes doen... dat je denkt, nou joh, ga even lekker gewoon boeven vangen en zo. Yeah. En ga niet zeuren omdat uh, mijn auto... vijf centimeter over een streep staat. Nee. Weet je wel? Uh, doen. het werk wat er echt een beetje het verschil maakt. Ja. En, uh, en dat, dat geldt ook voor Wilders. En ik denk... <laughs> Wilders die heeft dan uh, net zo gaar als Trump en zo... maar ik, ik zei laatst nog tegen iemand... volgens mij hebben die gasten... hebben ze gewoon iemand in dienst... en die gaat dan uh, op de media kijken en uh, turf hoe vaak hun naam genoemd wordt. Ja. En dan hebben ze helemaal van... yeah, weet je, zo, zo die Trump ook weer, weet je wel. Dat hij nou weer zo in het nieuws is door die gazenstrook... of voor iets anders. Ja, ja. De hele tijd nog, die man die zit daar zo zo op de kikken, echt verschrikkelijk. Eh, goed, hij moet toch ook iets doen? Maar goed, het, eh, ik ja, dit... wilde, dus denk ik mezelf... hou je gewoon even met binnenlandse politiek bezig... en ja. buitenlandse laat het even los. We weten wel wat je, dat je helemaal voor Israël bent. Oh mijn god, dat weten we wel. Hou je met, en, en de dingen die roepen ook zijn allemaal niet haalbaar. Dat is ook altijd zo jammer. Nee, het gaat allemaal om aandacht. Het is gewoon publiciteit, scherlisch is iets enorm. Ja, nou, ja, ik... ik ja. ja. Ik schijt daar een beetje een dingetje op. Maar goed, dit zie je, ik, ik stap er even over in. Nee, die is anders, want die komen niet uit. Gewoon. Man in Sydney stuit op honderden slangen in zijn tuin. Ik zag het gisteren op het nieuws. Ja. Heftig. 102 slangen gevangen in de tuin in Sydney. Ja, hij had een aantal slangen in een stapel houtsnippers gespot. had de reptiele organisatie gebeld. <coughs> en uh, het is niet zo raar hoor, om in Australië nee, nee. een uh, slang tegen te komen. Maar de dierenhulp stuit op 102 slangen. Maar het waren vijf volwassenen. En 97 pas geboren. Oh, nou, dat, klinkt toch al, dat klinkt alweer een stuk anders. Ja. Maar uh, ze moeten er gewoon een paar uh, van die uh, meeuwen bij zetten. Nou, die eten die kleintjes allemaal lekker ja, op. Dat zijn toch gevaarlijk? gevaarlijk. Is ja. Ge dus ik denk naar de meeuw Die denkt van. Nee, even niet hoor. Doe mij ja. maar een, bro een broodje haring uh, bij voor. Het waren giftige zwarte adders. Ja. En uh, de operatie heeft drie uur in beslag genomen om ze weg te halen. Maar de slangen zijn gevangen en worden vrijgelaten <laughs> in het Nationaal Park. Ik dat denk, leuk. Jongens. Doe die in dat ene vat werd het zuur, dan zijn ze weg. Ja. Maar ja, dat zou allemaal mij. Doen. Want als ze al die, iedere slang, slang dan uh, twintig jonkies krijgt. Want daar komt het eigenlijk op neer. Ja. Ik denk nou, dit scheelt wel weer honderd slangen in het wild. Hoe ga je die een ik, godsnaam... ik vond ze best nog groot ook. Ik denk, als die net geboren zijn, ja. dan groeien ze dus ook vrij snel ja, dus gewoon. Dat zijn wel, ik denk, anderhalf meter worden of zo. Zo. Die others? Ja. Je denkt van, wat voor rubbel ligt er allemaal in de tuin? Oh, net nee, zo'n slangen. Ja. Nou goed, laatste plaatje voor. 9 uur naar 9, een stukje geschiedenis en de verjaardag. Circulwaves. waves. double down a half pack of cigarettes. <middels> And this room is a funny shit.